De PVV wil dat er voor asociale veelplegers ver buiten de bewoonde wereld speciale tuigdorpen komen. Daar zouden ze moeten wonen in containers. PVV-leider Wilders wil dat er in elke provincie zo'n tuigdorp komt. Aanleiding voor zijn plan is de overlast in Gouda. Het doel is volgens Wilders om alle schorrimorrie uit de wijken te halen. Hij wil dat mensen die in twee jaar minstens drie keer over de schreef gaan... in afwachting van hun strafzaak naar een tuigdorp gaan. Nadat hun straf is afgelopen, moeten ze er nog minstens een jaar blijven. Bij minderjarigen moet ook hun familie mee. Het plan is niet helemaal nieuw. Bij verschillende steden zijn al eens ASO-containers geplaatst... maar door allerlei problemen werden die projecten beëindigd. Het Wereld Natuurfonds wil dat Nederland drie grote natuurgebieden krijgt. Een deltapark, een duinlandschap en een bospark. Het natuurbeheer is volgens WNF-voorzitter van de Gronden nu te veel versplinterd. De honderden natuurgebieden stellen bovendien op Europese schaal niets voor. Het Delta-park moet lopen van Lobit tot aan het Haringvliet... het Duinlandschap van Donburg tot met de Wadden... en het Bospark is de Veluwe die moet worden gekoppeld... aan de Oostvaardersplassen en het Duitse Rijkswald. Zo moet de natuurlijke dynamiek van de seizoenstrek... in grote gebieden worden hersteld. Van de Gronden wil dat de belangrijkste natuurorganisaties... een groen beraad beleggen. Ze moeten komen tot een nieuwe vorm van natuurbeheer en ontwikkeling. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid maakt zich zorgen over het grote aantal ernstige gevallen, gevallen ongevallen waarbij bussen en trams zijn betrokken. Jaarlijks vallen tientallen doden en ruim honderd gewonden bij ongelukken met trams en bussen en dat aantal stijgt. Trams en bussen zijn niet vaker dan auto's bij ongelukken betrokken, maar de ongelukken hebben wel ernstiger gevolgen. Dit komt onder meer doordat de voorkanten van bussen en trams er niet op zijn gemaakt. De onderzoekers vinden dat er nieuwe veiligheidseisen moeten komen. Agenten vinden de verkeersboetes die ze moeten uitschrijven te hoog, zegt de politievakbond ANPV. De verhouding tussen sommige verkeersovertredingen en de hoogte van de bekeuring is volgens de bond zoek. Per 1 januari zijn alle verkeersboetes verhoogd met 15 procent. Zo wil de overheid de staatskas spekken, zegt de politiebond. Door roodrijden kost nu 185 euro en dat is zelfs nog iets meer dan winkeldiefstal. Dat snapt niemand meer en kunnen we ook niet uitleggen, zegt de ANPV. Volgens de bond schamen agenten zich voor het uitschrijven van sommige bekeuringen. Ook krijgen ze door de hoge boetes te maken met agressie. De vakbond roept zijn leden op om bij minister Opstelten te protesteren tegen de hoge boetes. Het weer, eerst bewolkt, vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 in Limburg. Morgen opnieuw veel bewolking, smiddags vanuit het zuidwesten kans op een beetje regen. Aan verkeersinformatie Er staat nog 100 kilometer file. De langste files staan nog bij Amsterdam en Den Haag. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete Wouden 4 kilometer. De A8 richting Amsterdam voor knopend Koenplein 6. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp 9 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat voor Moordrecht 4 kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Nederlandse homo's van Turkse kom af durven niet of nauwelijks voor hun geaardheid uit te komen in Nederland. Hoe dat kan, hoort u zo. We gaan eerst even terug naar Egypte. De protesterende Egyptenaren gooien het nu ook over een andere boeg. Ze zijn begonnen aan stakingen als protest tegen president Mubarak en zijn beleid. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in Cairo in de buurt van het Tahirplein. Uh, Hans-Jaap, wie staken er dan allemaal? Ja, het is verspreid over het land. Uh, arbeiders bij het Suezkanaal, uh, in andere kleinere plaatsen. ...uit verschillende groeperingen, uh, arbeiders, maar ook mensen van een telecombedrijf. Die zijn trouwens hier ook in uh, Cairo uh, de straat opgegaan. En um, dat is wat meer onrust dus uh, naast de gewone demonstraties. En, en ook een soort onrust die, die misschien wel, ik weet niet of het, of het beter werkt... maar. Uh, ja, toch weer richting uh, verlamming van uh, bepaalde sectoren van dit land gaat. En dat juist op het moment dat, dat het leven weer zijn gewone gang leek te hernemen. Uh, gisteren gingen de uh, piramides weer, uh, weer open. En, en er waren al heel veel winkels uh, gewoon open. En dat. dat... Nou ja, dat komt precies op dat moment. En ik denk ook, dat is niet voor niks. De, de demonstranten waren bang dat ze het momentum aan het verliezen waren. Ja. Want wordt er nog steeds uh, onderhandeld, uh, hans met de oppositie, tussen de oppositie en de regering Mubarak? Ja, je kunt het niet echt onderhandelen noemen. Er is een comité van wijze uh, oude mannen, zou je kunnen zeggen. Uh, dat wel uh, gepraat heeft met uh, de regering. Maar de uh, mensen op het plein voelen zich daar niet door vertegenwoordigd. En zijn ook best wel boos dat, dat uh, de suggestie wordt gewekt dat het namens hen is. Hoewel er wel kleine groeperingen zijn die zeggen van nou ja, misschien moet er wel een beetje gepraat gaan worden. Maar over het algemeen uh, heeft men absoluut geen vertrouwen in uh, ook de beloofde hervormingen. Dat dus is onduidelijk van uh, hoe snel die zullen gaan. Hè? Er komt een comité dat onderzoek doet naar... Uh, ja, veranderingen op het gebied van uh, hoe de president wordt gekozen in, in dit land. Dus uiteindelijk moet gekeken worden naar de, de hervorming van de constitutie dus. Maar zij hebben daar absoluut geen vertrouwen in en, en er is nu nieuw momentum onder de demonstranten gekomen. Op nou, die stakingen zijn erbij gekomen, maar ze zijn vooral uh, met een nieuwe tactiek op andere plekken ook in de stad aan het demonstreren. En ook morgen willen de demonstranten uh, opduiken op verschillende locaties. Sommige zijn nog niet bekend. Ze zitten nu rondom het parlement. Dat is eigenlijk gewoon helemaal afgesloten, hebben ze de nacht ook doorgebracht. Maar ja, het presidentieel paleis is natuurlijk ook een, een mooi symbolisch doelwit. En het zou me niet verbazen als ze daar uh, morgen zouden opduiken. Ja, als dat staken, Hans-Jaap, nog even, want dat, je zegt het al, is een beetje een nieuwe dimensie in het protest. Maar misschien ook wel een gevaarlijke, want ook bij het Suezkanaal wordt bijvoorbeeld gestaakt. En dat is een levensader voor Egypte. Ja, zou het leger nu eerder geneigd zijn in te grijpen? Want dat kunnen ze natuurlijk weer niet te lang laten voortduren. Nee, dat, dat zou. Uh, het verhoogt in ieder geval de druk op, op de regering. Maar of de regering in staat zou zijn om het leger in te zetten, dat blijft heel lastig om te zien. Uh, niemand heeft echt goed inkijk in de, in de opperste structuren van het leger. Maar tot nu toe heeft het leger vooral aangegeven dat. Dat ze dat niet zullen doen. En als ik zag hoe ze gisteren uh, de, de demonstranten eigenlijk ontvingen bij dat parlement. He, voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis stonden er ineens militairen op het parlementsterrein. Uh, daar hebben ze zich juist altijd van weggehouden. En uh, maar ze, ze omhelsde uh, sommige demonstranten. Dat zag er allemaal erg vrolijk uit. Ja. Dus de, de, daar zit in ieder geval op straat zeker niet de sfeer in van, uh, van ingrijpen. Uh, Hooguit verhoogd het misschien wel de druk op uh, uh, Mubarak... om nu misschien toch eens een keer iets anders te doen... dan alleen ja. te zeggen, ik blijf zitten. Vanuit Cairo Hans-Jap Melissen van de Wereldoorop. Ja, zo'n uh, revolutie biedt natuurlijk riante inspiratie voor een boek... theaterstuk of een film, of... Voor een bijeenkomst in de Bali in Amsterdam. Dat kan ook, met gasten uit de Arabische wereld, Syrië, Tunesië, Marokko, Egypte. En ze praten over de rol van cultuur bij wat gaande is in die landen. Jeroen de jager was erbij. De art of revolution. Tunisia, Egypte, what's next. En de kunst van de revolutie, titel van de avond in de Bali, waar kunstenaars uit die Arabische wereld discussiëren, praten over de revolutie die gaande is in Egypte, Tunesië. Het begon met het tonen van deze film uit 2005. Waarin je volgens Niels van der Linden kunt aanzien komen dat deze revolutie onvermijdelijk was. De corruptie en het moslimbroederschap, het zit er allemaal in. En het heeft het volk geïnspireerd tot verzet. Nou, in ieder geval laat hij zien wat er al jaren broeit. Wat er al jaren leeft. In de film zitten ook een paar demonstraties. En de manier waarop de politie omgaat met de demonstraties. Waarop ze te, te neergeslagen worden. De politie, die ontplossing, eigenlijk de, de vijand van het volk is in plaats van de bescherming van het volk. En heel veel Egyptenaren hebben die film gezien. Iedereen. Uh, niet alleen Egypten, de hele Arabische wereld. Wat is, denkt u, want u kent heel veel Arabische films. De ja. rol van de film bij deze revolutie die nu gaande is. Uh, dit soort beelden staat in iedereen's uh, geheugen gegrift. Dus het zit in het collectieve bewustzijn. De rapper uit Tunesië werd gevangen gezet vlak nadat de opstand in Tunesië begon. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar hij nam Ben Ali kritisch onder de loep. De rap is groot in de Arabische wereld, vertelt Niels van der Linden. Die El General is, is een symbool geworden en nu in Egypte zijn er ook een paar. Dus... Juist voor jongeren die misschien niet een pasklaar politiek antwoord hebben... is die rap in ieder geval een uiting om in ieder geval, uh, op hun manier... en een manier die mij ook zeer aanspreekt... Uh, uiting te geven aan dat gevoel van onvrede en dat er iets moet gebeuren. Guido Kleene is theatermaker. Was in Cairo op het moment dat de revolutie daar uitbrak. Was bezig met het repeteren van een stuk met Egyptische acteurs. Maar belanden op Taghiërplein. Ik kwam eigenlijk per ongeluk in de demonstratie terecht... omdat de acteurs met wie ik werkte... Uh, de harde kernvormen van die demonstratie, of een aantal... en mij meegenomen hebben. En ik heb vanaf het allereerste moment uh, deelgenomen... en tot, me, tot mijn vertrek, zeg maar. Het is zo dat de... Kunstenaars doen allemaal mee, dus ze zijn een belangrijk deel. Maar hetzelfde kan je bijna zeggen voor de doktoren. Het is denk ik de middenklasse die dit, die dit, die dit doet. Sabrista Halt al begint te zingen, spontaan te zingen... terwijl hij achter de tafel zit in een paneldiscussie om te laten horen hoe mooi dat de Egyptisch toch is. Hij is regisseur, 33 jaar geleden vertrokken uit Egypte, maar gaat morgen terug. Ik wil graag vrijdag, aanstaande vrijdag, erbij zijn. En daar... De volgende grote demonstratie. De volgende grootste, en ja, waarschijnlijk de allergrootste tot nu toe. Want het wordt alleen maar steeds, steeds alleen maar drukker en ja. drukker en meer en meer. Voor het eerst dat ik niet rechtstreeks naar mijn moeder ga, maar naar Tahrir Square. De baarmoeder van de revolutie, de, de, inderdaad. Tahrir Square. Ja, Tahrir Square. Ja. Spannend. Heel, heel erg spannend. Welke rol speelt volgens u, denkt u, uh, de, dat de kunst speelt... De theatermakers, de filmmakers. Heel groot. Echt heel groot. Want de eerste mensen die daar straat op zijn gegaan... een van de eerste mensen die daar straat op is een, een regisseur, een Egyptische regisseur. Gelid Youssef heet hij. heeft een profetische film gemaakt, bijna profetisch. ga, Fouda. Het is chaos. Die film, ja, of, ja, of hij zag het aankomen... of de mensen eh, doen de film na, spelen de film na. Dat kan. Goede reis morgen en doe voorzichtig. Ja, dank je wel. Abu Shams De Spaanse grote steden die smachten naar een frisse regenbui. Ook daar slaat het voorjaar ongenadig toe en dat heeft smok tot gevolg hoort u zo dadelijk. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staat nog 90 kilometer file in totaal. De langste files staan bij Amsterdam en Den Haag. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A8 richting Amsterdam... voor Knop het Koenplein staat 5 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag van Zoetermeer 6. Op de A28 Zollen richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort, 5 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag... tussen Oestgeest en Wassenaar, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is eh, bijna kwart over negen. Is het het ei van Columbus, wat eerst vijf grote schakelkasten... in een stroomverdeelstation deden, wordt nu door een kleine computer gedaan. Stroomnetwerkbeheerder Liander begint vandaag... met het vervangen van die oude kasten. De computer moet ervoor gaan zorgen dat stroomstoringen... in Nederland sneller worden opgespoord. Gemiddeld? hebben we jaarlijks een half uur geen stroom door storingen. En dat is een doorn in het oog van Benny Geerdink. Al bijna 40 jaar technicus bij het elektriciteitsbedrijf. Peter van der Meer sprak met hem over die nieuwe mogelijkheden. Het ziet er een beetje uit als een, als een oud-klaslokaal van vroeger. En dat staat helemaal vol met uh, paars gekleurde deuren. En daarachter zitten alleen maar stroomkabels. Dat is een moderne 10 kv-installatie, een verdeelinrichting is het eigenlijk. En ja, waar gaan die kabels naartoe? En die kabels die gaan uh, de straat in en elke kabel gaat een, een middenspanningsruimte in en ook weer uit. Is dat storingsgevoelig? Uh, die kabel normaal gesproken niet, maar we hebben wel last van graafschades. En dat is vaak een doorn in het oog, want dat betekent bedrijfsonderbreking. En de, met de graafmachine per ongeluk een kabel aanstoten aan, aan en wegtrekken? Dit komt het meeste voor, helaas. Ja, dat ja, is vaak overmacht. Ondanks dat wij allerlei maatregelen nemen. Ook de aannemer die graaft, neemt zijn maatregelen, er is toezicht op. En toch blijkt dus dat er gauw even, 5 voor 12, nog een kabeltje in de grond geraakt wordt. We moeten nog gauw even een gaatje graven. Dat is heel vaak aan de orde. Nou, en dan breekt hier natuurlijk de hel los. Want ja, ja, dan heb je dus een storing. Mensen gaan bellen, vinden het heel vervelend. Wanneer heb ik weer stroom, is de eerste vraag... Hoe snel kunnen jullie dan ter plekke zijn? Wat doen jullie dan als er een storing is? Dan moet hier in eerste instantie iemand toe, naartoe. Die moet kijken in welk veld het is. Die moet een aantal schakelhandelingen verrichten. Daarnaast moet hij dan nog met het bedrijfsvoeringscentrum overleggen waar is nu de vervalstaf. En dan gaan we proberen waar zit nu de fout. Dat is echt een mannetje in een auto die van hot naar her aan het rijden is. om te kijken waar het ergens mis is gegaan. Ja, en in de hoop dat hij niet filostering komt. Maar anders duurt het nog veel langer. En met het huidige systeem. Wat is dat je... nieuwe systeem? Dat is die. Ja. Daar is die nieuwe computer. Daar kun je heel snel zien via analyseren van de foutplaats waar die precies zit. En dan kun je heel gericht een mannetje daar naartoe sturen... en die, dat stukje kabel waar het kapot is tussen verschillende vrij vrijschakelen. En dan heeft binnen, iedereen binnenkort een keer weer spanning. Zit er een soort tom, -tom in of zo? Wij, hebben, wij maken gebruik van uh, kaarten waar al die kabels op staan. En we maken gebruik van Google Maps. Die, uh, die kaarten leggen wij er overheen. En dan kunnen we binnen kosten keren zien. Ook aan de hand van mensen die gelijk al bellen. Van welke postcode hebben jullie? En dan weten wij precies van: oké, okay, dan kan het niet anders zijn, daar is het. Uh -huh. En die, het systeem rekent heel snel uit. Vanaf uh, deze plek is die storing ontstaan. En zit op 822 meter verder zit die storing. En dan kunnen we gelijk zien met Google Maps en onze wandkaarten: van daar zit precies storing. Dus niet vier ruimtes is het valt stuk. Ja, het is een hele grote kast met een kleine computer erin, hè? Ja, het is een vrij kleine computer, maar er zitten wel een heleboel functionaliteiten in, wat voor ons van ontzettend belang is. Blauwe draadjes, waar gaan die blauwe draadjes allemaal naartoe? Dat zijn glaswisseldraden uh, die gaan naar die, uh, naar die velden van die uh, 10kv-verdelingen. Naar die paarse kasten toe? Die, die paarse kasten. En daar zitten sensoren in die de stroom meten en de spanning meten. En er zit ook nog een, uh, een sensor in die kan ook nog schakelen. Al die blauwe draadjes die eindigen uh, op een printplaat, daar branden ook groene lampjes op, die staan allemaal aan. Er is nu niks aan de hand dus? Er is helemaal niks aan de hand. Nee, blijkt inderdaad... Dat is een geruststellende gedachte. <laughs> Als nu eens een lampje uitgaat of hij begint te knipperen... dan is er inderdaad iets aan de hand. Dan kun je dat niet al zien. Maar gelukkig hebben wij daar weinig of niet uh, nodig gehad. Dus het, het is vrij bedrijfzeker allemaal. Netwerkbeheerder Liander trekt zeven jaar uit... om al die 300 verdeelstations te voorzien van nieuwe apparatuur. Gaan we om bijna tien voor half tien nog maar eens kijken bij Joris van der Kerkhof. Die struint vanochtend door Drenthe naar lentekriebels op zoek. Ik hoor hem nu bij ganzen. Dan moet je in de buurt ja. van Frederiksoord zijn, Joris. Ja, er zijn wel heel veel meer ganzen, maar dit zijn de nijlganzen. Oh. In Frederiksoord. Ja, dit zijn de nijlganzen. Zijn ze onrustig? Ja, ze zijn onrustig, want ze zitten eigenlijk al op het nest. En uh, we lopen hier nu onder de kolonie door... De reigers zijn allemaal even te vissen en die slapen hier elke nacht. En die, die uh, Nelganzen blijven hier achter en die bewaken dus eigenlijk hun nest. Ze is een beetje territoriaal. En zij bewaken het nest van de reigers? Nee, ze bewaken hun eigen nest en ze broeden ja. gewoon in de kolonie. Ja. Ja, op een van die nesten. Ze zitten echt boven in de boom. En Zijn die reigers dan niet bang dat die Nelganzen hun nest uh, nou ja, gaan nou, bevuilen? Nou, ze pikken er wel een paar in hoor, die Nelganzen. Die gaan er gewoon tussen zitten en die reigers zijn ook vrij brutaal. Dus dat verdraagt elkaar hier wel. Ja, een beetje uh, akelige vogels. Dat geluid. Ja, daar hebben heel veel mensen die geven daar uh, nogal wat uh, reacties op. Het is wel een hele mooie vogel ook. En het is gewoon een vogel die hoort gewoon in het Nederland echt tegenwoordig bij. Het is een ingeburgerde vogel zoals een, ja, een mooie kreet. Ze spraken net iemand, maar die wilde niet op de radio. Hij uh, kwam hier in een Mercedes even een checkje roken. En die zei van de afschieten die zooi. Ja, af, dat is makkelijk, hè? We willen alles maar bepalen. Hè? En als mensen bepalen al zoveel. Nou, ik ben er niet, zo, niet direct een groot voorstander van om dat uh, te gaan doen. En u hebt het over ik, maar u bent boswachter bij Natuurmonumenten. Dat is ook beleid van uw organisatie. Op dit moment wordt er door de allergrote organisaties gewerkt aan een ganzenbeleid in Nederland. Omdat je eigenlijk ziet dat ik ben nog opgegroeid met weidevogels overal. Weidevogels nou, zijn zwaar onder druk. Daarentegen zie je wel de, de ganzen zie je enorm toenemen in Nederland. Nou, er wordt een visie over geschreven. Moet die eerst die uitkomst maar gaan afwachten. Ik denk dat dat ergens rond maart gaat komen. En dan uh, denken we er in Nederland met z'n allen ongeveer hetzelfde over. Ja, dat hoopt u dan. U hebt het over dingen die uitgezocht moeten worden, visieschrijven. schrijven. Dat staat toch zo ver weg, eigenlijk van gewoon koude handen hebben... struinen door de natuur en ach, al dat gezeur, al dat gepraat, al die nota's. Ja, daar word ik ook een beetje moe van, hè, eerlijk gezegd. En dat vind ik wel makkelijk met twitteren. Dan lees je 140 karakters en dan ben ik weer even op de hoogte. Ja, zo gaat het tegenwoordig. En je staat hier bij die rijgenkolonie aan de rand van de weg. Straks heb je op dezelfde plek begint de paddentrek... Nou, er wordt alles voor klaargemaakt in deze week. Er worden weer schermpjes geplaatst, worden emmertjes ingegraven. Tal van vrijwilligers zijn ermee bezig. En er zijn allemaal betrokken mensen. Die zijn ook kwars van al dat papier. Die steken de handen uit de mouwen. En die hebben dan die kleine padjes bij zich. Kinderen gaan mee. En dat is altijd bij nacht en ontij. Ook nog een gevaarlijke klus met al dat verkeer wat er natuurlijk voorbij raast. Maar het is gewoon volop natuur. En daar kun je gewoon volop van genieten. Zonder dat je altijd in al die rapporten zit. Maar die rapporten hebben we wel nodig. Om bijvoorbeeld hier, bij de plek waar we staan. Tussen drents friesen en Wieden om die gebieden aan elkaar te verbinden. Maar dat is nu wel een drama, want dat zit uh, op het moment niet erg op. Tussen kun je al lopend en luisterend naar de nijlganzen... kun je ook twitteren. En eh, Dat uh, doet u de hele dag, gemiddeld 53 tweets uh, per dag. En dan kan nu ook uh, op, uh, op u gereageerd worden... Uh, over het uh, voorjaarsgevoel. Uh, het voorjaarsgevoel nu hier is toch echt... dat die ganzen hun bek moeten houden. Zo. Nou, nou, nou. Goedemorgen. Ja, ga weg. Ja. <lacht> Dat is toch geen geluid later. Nee man, ophouden nou. Nee. Komt ja. wel een prettige we gaan, we gaan padden. We gaan naar de padden luisteren, die zijn veel stiller. Goed. Joris van der de Kerkhof de houdt nu ook zijn mond. Vanuit de <lacht> was hij op zoek naar voorjaarsgevoel. En was in ieder geval in de natuur. Dat pakt hij dan weer even mee. Ja, 53 tweets per dag trouwens. Dat is echt heel, ik dacht dat ik erger was, maar dat is heel veel. Ja, ik zit op 25, geloof ik. Goed, we gaan naar uh, Spanje. Al anderhalve week is het namelijk heel mooi weer in Spanje. En dat is goed nieuws, zou je denken. Maar het uitblijven van wind en neerslag veroorzaakt een enorme laag smok... boven steden zoals Madrid en Barcelona. In Barcelona is de maximum snelheid inmiddels ook teruggebracht... naar 80 km per uur. Maar in Madrid gebeurt eigenlijk helemaal niets... merkte correspondent Rob Soutberg. Die pakte maar even de auto.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 Een regendans is wellicht het enige dat de Madrilenen nu nog kunnen doen. Nou, en die regendans, Rob, heeft geholpen, zo lijkt het. Uh, Rob Soutberg laat ons weten dat er een lage drukgebied aankomt. Met een beetje geluk gaat het dus komend weekend regenen in Spanje. Vijf voor half tien is het. Veel Nederlandse homo's van Turkse afkomst die durven nog altijd niet uit de kast te komen. En ook hun familieleden zijn bang voor sociale uitsluiting. Over deze problemen organiseert het inspraakorgaan Turken vandaag een congres in Utrecht. De eerste keer dat een migrantenorganisatie op zo'n grote schaal een evenement over homoseksualiteit organiseert. gaan we over praten met de voorzitter van het inspraakorgaan Turken, Aydin Akaya. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gaat dat dan zomaar, zo'n uh, evenement organiseren, zo'n bijeenkomst? Of, of stuit dat ook nog op problemen? Ja, natuurlijk, er zijn altijd wel uh, weerstanden, maar als je kijkt naar de opkomst uh, waarbij 150 mensen uh, zich hebben aangemeld om te komen, en er zitten ook allerlei bestuursleden van federaties, uh, ja, dan ben ik daar heel erg uh, blij om, eerlijk gezegd. Kunt u eens uitleggen, meneer Akaya, wat voor problemen Turkse homo's en lesbiennes hebben, die Nederlandse, puur Nederlandse uh, homo's en lesbiennes niet hebben? Nou, dat zal, dat zal niet veel uh, verschillen, denk ik. Uh, kijk... Het gaat erom dat wij een, uh, bij het IOT zijn negen federaties aangesloten. Dus we, hebben, uh, we praten over zo'n 400.000 mensen. Uh -huh. En als je kijkt naar de onderzoeken die gedaan zijn door uh, Rutgers en ISO Groep, ...daar blijkt dus uit dat 6% van de mannen en 5% van de vrouwen homoseksueel is. Dus als je dat zou berekenen, dan zou je uitkomen op zo'n 22.000 homoseksuele uh, Nederlandse Turken. Uh, wij hebben hiermee gepoogd om in ieder geval een discussie uh, los te laten barsten. Maar ook op te komen voor uh, groepen waarvan wij vinden dat ze er wel zijn. Maar uh, dat wanneer je ze niet ziet, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Nee, precies. Maar goed, het feit dat je ze nauwelijks ziet... wil zeggen dat, er, dat ze problemen hebben om uit de kast te komen. En, ja, dan nogmaals mijn vraag, wat zijn dat dan voor problemen? Ligt, is, ligt dat in de Turkse cultuur of in hun omgeving? Uh, waar ligt het aan? Nou, het heeft vaak te maken met... Uh... Uh, ja, de groepsdruk uh, die er is, het taboe om daarover uh, te spreken. Uh, met als gevolg ja, dat je in allerlei uh, bochten gaat Dat betekent dus ook dat uh, ja, gezinnen uh, uit elkaar gerukt worden. Omdat het een item is wat eigenlijk uh, tot op heden niet of nauwelijks uh, besproken is. Het kan vaak niet in Turkse families? Nou, heel vaak dus niet. En dat zal misschien één op de duizend zijn dat er wel sprake van zou kunnen zijn... Maar het probleem is, kijk, in de Turkse gemeenschap is de acceptatie van homoseksualiteit uh, vrij gering. Maar dat uitzicht niet in uh, gelukkig, in onevenredig geweld tegen homo's in de publieke ruimte. En Turkse jongeren zijn ja, ook niet vaker dan gemiddeld dader van anti-homoseksueel anti geweld. Nee, maar ze kunnen dat niet zichzelf zijn in de gemeenschap. Nee, uiteraard. Ze kunnen niet zichzelf zijn. En we hebben dus ook in 2009 al... Uh, ook al uh, toen de minister Plasterk gezegd, van wij gaan dat uh, aanpakken. Alleen we gaan dat wel op onze eigen manier aanpakken. Kijk, het heeft geen zin om dan meteen uh, een publieke opinie uh, dat te doen. Maar probeer dat beetje bij beetje, stap voor stap, om dat toch een beetje ja, bij de mens te brengen. Zeg maar. ja, en komen er dan ook voldoende vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap naar uw congres? Nou, ik zal het zo stellen: het zijn allemaal Turkse mensen die uh, uh, vanmiddag aanwezig zullen zijn. En er hebben zich uh, 150 uh, sowieso wel Turkse mensen aangemeld. Maar het zijn ook mensen die zeg maar uh, in het bestuur zitten, die ook uh, een bepaalde dominantie, gezag hebben binnen uh, de gemeenschappen. En dat is eigenlijk wat we wilden: dat daar mensen komen die al een uh, sleutelfiguur zijn, die een rolmodel zijn en die kunnen dan ook, en die hebben ook een bepaald gezag... en zij kunnen zich uh, dus op die wijze presenteren... dan geef je ook een bepaald signaal mee af. Ik hoor het al, dit is het begin van, van meer, volgens mij, meneer Arkaya. Nou, dat is wel uh, de bedoeling. En ik weet ook dat, het, uh, dat er ook weerstanden zijn, daar ben ik me ook zeer van bewust. Maar het kan niet zo zijn uh, dat je uh, ja, je ogen sluit voor zaken. Wij zeggen ook niet van, ja, overdag zien we geen sterren... maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn... Maar dat geldt voor dit ook. Uh, en je kunt niets. En dan krijg je ook opmerkingen als Ja, hebben jullie al onze problemen opgelost? Uh, Kom jullie nu met uh, de homo's of anders? Zeg, wij hebben jullie ze één voor één geteld. Nou, dan krijg je van dat soort zaken. Nee. Dus dat betekent dat er nog heel veel weerstand is. Maar dat geeft niets. Uh, ik maak me daar ook geen zorgen om. Alles is begonnen met debatten, met discussies, met dingen naar voren te halen. En uiteindelijk zal het in de loop der jaren... Uh, zal die discussie voortzetten en een, uh, ja, een plaatsvinden zeg maar, in ja. de samenleving. In ieder geval maakt u er vandaag een begin mee in Utrecht. Aydin Akaya. dank u wel, voorzitter van het inspraakorgaan Turken. Half tien, nee, dank u ook. einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Om half vijf, Lucela Karasso en Tim Overdiek Morgenochtend zes uur Lara en ik weer. En nu, Sven Kokkeman. Hij is terug. Dag Marcel. Oh, goedemorgen. goedemorgen Nederland. Goedemorgen. We geven straks vier keer zoveel uit aan de AWBZ. De bijzondere ziektekosten. Mm. Als de landen om ons heen heeft het wetenschappelijk instituut van het CDA berekend. En dus moet het mes in die bijzondere ziektekosten. En kunnen we veel leren van de landen om ons heen. Welke lessen horen we zometeen. Verder waren de Duitsers al boos op ons. Nu ook de Oostenrijkers en de Zwitsers. Allemaal zijn ze nijdig Omdat we hebben afgesproken miljoenen, miljoenen te investeren in, in de Rijn. Om de zalm weer te laten terugkeren in die rivier. Alleen wij houden de voordeur van die Rijn. De Pot en pot dicht. Daarover gaat het straks onder meer. In Goedemorgen Nederland eerst nu het nieuws van 1 over half 10. Hier is Wieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. De PVV wil dat er voor asociale veelplegers... ver buiten de bewoonde wereld speciale tuigdorpen komen. Daar zouden ze moeten wonen in containers...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 Volgens de ANPV valt dat niet uit te leggen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANPV verkeersinformatie Er staat in totaal nog 50 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging heeft de verkeer richting Amsterdam. Op de A7 voor knooppunt zaandam 3 kilometer. En op de A8 voor knooppunt koenplein 4 kilometer. Op de a 12 van Utrecht naar Den Haag staat voor meer 4 kilometer. De A28, zolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en Leusten 7. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Als we zo doorgaan geven we straks vier keer zoveel uit aan langdurige zorg dan de rest van Europa, waarschuwt het CDA. Italië bleef zijn eerste dag van de vegetatieve mens. Nederlands natuurbeleid wekt de woede van de buurlanden en het ochtendumeur van Henk Spaan. Het is 3,5 over half tien, dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Noi Herkens is vanochtend vlak over de Duitse grens in Goch. Bijna 90.000 Nederlanders emigreerden vorig jaar. Vooral naar België en Duitsland. Wat trekt Nederlanders aan wonen vlak over de grens? Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl De kosten van langdurige zorg in ons land... zullen de komende decennia gigantisch oplopen. Tot zelfs vier keer zoveel dan in de rest van Europa. En daarmee is het onbeheersbaar geworden. Blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... Raymond Gradus, directeur van dat instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt de zorguitgaven voor de langdurige zorg op de lange termijn bekeken. De kosten in Nederland stijgen de komende decennia van 3,5% van het BBP... het Bruto Binnenlands Product, naar ruim 8%. Dat betekent dat Nederland binnen de Europese Unie... het land is dat veruit het meeste uitgeeft aan zorg. En nou is mijn vraag aan u, hoe kan dat? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, het is zo, wat u zei al, dat het drie keer zoveel is als in het gemiddelde van de Europese Unie. Ja. nou Dat zit er met name in de wijze waarop wij de langdurige zorg hebben georganiseerd. Uh, u zei in uw aankondiging van dat wij het mes in de langdurige zorg willen zetten. Nou, dat zou ik niet zo willen uh, bestempelen. Wat wij willen is met name dat er een ander systeem komt... dat uh, de cliënt, de patiënt, veel meer centraal zou komen staan... in de toekomstige langdurige zorg. Dat er veel meer dingen rondom de patiënt georganiseerd worden... in plaats van nu rondom de instelling. En uit die internationale vergelijking blijkt... dat in het buitenland de wijze van organiseren zoals wij die voorstellen... dat die inderdaad tot de kostenbesparing kan leiden. Kan leiden. Nou, het leidt, zeg maar. Bedoel, uh... Ja, leidt of kan leiden? Nee, kijk, uit Duitsland, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld... daar zie je dat de zorg veel meer om mensen is georganiseerd. Maar wat bedoelt u daar precies mee? Hoe ziet, hoe ziet dat er concreet uit? Nou ja, dat ziet er bijvoorbeeld... wat daar heel erg belangrijk is, is een element uh, wat uh, genoemd wordt... het scheiden van wonen en zorg. Dat dat dus uit elkaar getrokken worden. Dat mensen op een gegeven moment, als het gaat om het wonen daar zelf keuzes in kunnen maken... dat dat, dat, er, dat ook betekent dat ze dus langer uh, zelfstandig kunnen blijven wonen... in hun vertrouwde omgeving. En uh, uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat in uh, Nederland... de kans dat 65-plussers in een instelling verblijven... dat die 1,7 uh, maal hoger is dan de kans in Duitsland. Hoe nou, komt dat? Nou, Dat komt dus door die organisatie van die langdurige zorg. Een belangrijk element, zoals ik al zei, is de organisatie van uh, ja, wonen en zorg. Die combinatie die we in Nederland hebben. Een ander belangrijk element is dat de... Zorg, de langdurige zorg in Nederland... heel ja. erg rondom instellingen is georganiseerd. Ja. Terwijl die in Duitsland veel meer wordt georganiseerd rondom patiënten. Ja, maar dat hebt u net gezegd. Maar dan probeer ik toch even het plaatje wat scherper te krijgen. Betekent dat dat, dat u dan af wil van de verpleeghuizen bijvoorbeeld? Of van bejaardenhuizen waar mensen in zitten? Of... Revalidatiecentra en wat betekent het concreet? Nou ja, kijk, natuurlijk zullen er verpleeghuizen nodig blijven. Van de andere kant, uh, het is wel frappant dat er in Nederland veel meer verhoudingsgewijs, veel meer mensen in uh, verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. dan bijvoorbeeld in een land als Duitsland. Dus wij zouden met name nog eens goed naar dat uh, systeem willen gaan kijken. En in uh, het rapport waar u over aan refereerde, ja. doen we bijvoorbeeld een voorstel om te komen tot een systeem van vouchers. Dat betekent dus dat mensen die zorg nodig hebben, en die zorg die moet natuurlijk ja, goed zijn, dus daar willen we absoluut niet aankomen, maar als die zorg dus op een gegeven moment nodig mocht zijn... dat ze een tegoedbon hebben en dat ze op een gegeven moment... met die tegoedbon maar, uh, maar, ja, gaan kijken welke zorg dan het beste bij hun past. Ja, maar meneer Greda, dus het punt van dit, deze categorie patiënten... is dat we zeker weten dat dat ze zorg nodig hebben en veel ook. Dat zit in die bijzondere ziektekosten namelijk. Dus dan kunt u ze wel een cadeaubon geven... maar die mensen weten van tevoren dat ze aan één cadeaubon niet genoeg hebben. Nou, dat weet ik niet, want die die, die, bom, die uh, garandeert dus de zorg uh, dat dat, uh, dat klopt. Van de andere kant is het wel zo dat verhoudingsgewijs wij meer mensen hebben die ja, die, die langdurige zorg uh, krijgen ja. dan in Zeg maar landen rondom ons heen. En het is echt niet zo dat de mensen in Nederland dat die zieker zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nee. Dus u wilt cadeaubonnen voor de zorg en minder verpleeghuizen? Ja, Cadeaubonnen, het gaat om een tegoedbon gaat het. Nou, wat wat het tegoedbon wil... voor de zorg? Ja. En minder verpleeghuizen? Wat wij willen is dat mensen zelf keuzes maken. Dat ja, maar ik zal... probeer het concreet te maken. Ja, u, zegt, nou, ja, kijk, u heeft het je... over de instellingen en over een scheiding van wonen en zorg. Ja, dus zeker, ik wil dan nou graag weten wat dat concreet betekent. Ja, dat, dat, dat, dat ga ik u vertellen. Graag. Uh, wat dat concreet betekent, is dat op een gegeven moment dus mensen zelf uh, ja, een, een nieuwe. Uh woonvorm kunnen creëren. En ja, dat betekent inderdaad dat het belang van de instellingen dat dat wel wat zal afnemen. Dat klopt, daar heeft u gelijk. Dus, dus minder instellingen en meer eigen initiatief? Ja, klopt. Ja, zeker Want in Duitsland heb je bijvoorbeeld uh, hele dorpjes die op een bepaalde manier zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld de kern dat oudere mensen daar wonen. Gesteund door uh, verpleegkundigen bijvoorbeeld. En in ja. een ring daaromheen wonen ja. jongere mensen die dan ook nog makkelijker bij die ouders op bezoek kunnen. Ja, zeker. Dat, dat, dat is denk ik een heel aansprekend voorbeeld. Dus zorgdorpen? Ja, nou... ja. Dat, dat zijn dat, het. Dat, kijk, als, als men, kijk, waar het ons om gaat is dat mensen zelf keuzes maken. In Duitsland maken mensen zelf keuzes. En dan ontstaan er inderdaad zorgdorpen, zoals u dat noemt. Ja. Nou, prima zou ik zeggen. Dat, uh, dat spreekt me erg aan. Waar het vooral om gaat is dat wij uh, niet de instelling centraal willen zetten. Dat wij niet de zekeraar centraal willen stellen. Ja. Maar dat we de patiënt en de mensen centraal willen stellen. Goed, dat is duidelijk. Dus minder uh, uh, aandacht en geld naar de instellingen... meer naar de patiënten zelf. U denkt daarmee geld te gaan besparen. U wilt een bon, zal ik maar zeggen, voor zorg uh, instellen. Uh, minder instellingen uh, en zorgdorpen. Ja, klopt. En, en... Ja. Dus zorgdorpen naast de tuigdorpen van de PVV? <laughs> nou, ik moet zeggen dat het mij dat voorbeeld van die tuigdorpen... helemaal niet aanspreekt, uh, om heel eerlijk te zijn. Maar, nee, het is wel uw gedoogpartner, dat weet u toch? Niet? Uh, uh, zeker, maar uh, ik, ik vertel u gewoon wat ik daarvan vind. Ja, dus u neemt daar nee, afstand, wat, wat, afstand van? Neemt u daar afstand van? Ja, het spreekt me niet aan. Maar wat ik belangrijk vind, is dat mensen, dus ouderen... dat die zo lang mogelijk ja, in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat ze ja. zo lang mogelijk bij hun eigen familie kunnen blijven wonen... Ja. met uh, de mensen waar ze altijd ja, op een vertrouwde ja. manier mee om zijn gegaan. Dat en feld. dat systeem, dat willen we bevorderen. Goed, dat hebt u nu uh, gezegd. U zit op een plek waarvoor u abkling Klink zat... die trouwens ook aan het onderzoek heeft meegewerkt... en uh, daarvoor, uh, ik geloof als tweede man uit mijn hoofd... Uh, Jan-Peter Balkenende. Dus u zit op een voorname plek binnen dat CDA. Dan had ik het net over die tuigdorpen. Is er wat u betreft een moment dat u denkt... die PVV moet uh, weliswaar als gedorven en niet te ver gaan met voorstellen. Nou, de, de, kijk, wij zijn een wetenschappelijk instituut. Uh, wij ja, brengen juist graag daarom. studies uit uh, over de toekomst, hoe we Nederland ja. meer toekomstgericht en ook over de koers maken. van de partij. Uh, en dat dat doen we, dat doen we graag. En, en ook ik, over de koers van de partij. Ja, maar goed, ja. ik denk dat... Uh, uh, ik, ik bedoel, uh, wat uh, de afspraken precies daarmee zijn... dat laat ik gewoon graag aan de kamerfractie over. Maar heeft u daar als directeur van het Wetenschappelijk Instituut... geen mening over dan? Zoals uw voorgangers wel hadden? Jawel, maar wij, nogmaals, wij richten ons op de lange termijn. En ja. ik heb er net al iets over gezegd. En ja. uh, daar wil ik het maar even bij laten. Wel zorgdorpen, geen tuigdorpen, <laughs> wat u betreft. <laughs> Raymond Gades, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Ik dank u wel. Ja, prima. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij nieuwsgebeurtenissen die u in het bijzonder interesseert. 2000 Groningse ambtenaren die binnenkort verhuizen naar een kantoorpand van 24 verdiepingen... krijgen een cursus aangeboden om te leren omgaan met hoogtevrees. Wat leer je nou tijdens zo'n training? Mental coach. Robin Stevens heeft het antwoord. Hoogtevrees is meestal iets wat alleen maar in je hoofd bestaat. Dat betekent dat mensen dus niet echt bang zijn om op hoogtes te zijn. Maar dat ze vooral bang zijn om aan hoogtes te denken. Dus op het moment dat ze het gewoon thuis op een stoel zitten en ze stellen zich voor dat ze ergens boven op een gebouw staan waar ze naar beneden zouden kunnen vallen, dan zijn ze op dat moment bang om te vallen. Dat betekent dus dat ze vooral bang zijn om aan hoogtes te denken. En dat maakt het ook vrij makkelijk op te lossen. Dat betekent dat we gewoon in eerste instantie aanleren aan de mensen om met een ontspannen gevoel aan hoogtes te denken. Dus dat betekent dat we in eerste instantie niet naar een hoogte toe gaan, maar dat ze gewoon op een stoel zitten, hun ogen dicht doen en zich voorstellen dat ze op een hoogte zijn. En met een speciale techniek leren we ze dan om gewoon te ontspannen en zich goed te voelen. En uh, als dat lukt, dan is de tweede stap om met dat ontspannen gevoel naar een hoogte toe te gaan. En uh, ergens uh, bijvoorbeeld op een hoog gebouw te gaan staan. En gewoon te merken dat ook dat dan ontspannen gaat. En dat is eigenlijk uh, de manier waarop het werkt. En het is vrij snel te doen, meestal binnen een paar uur. Al dus, het antwoord van de mental coach. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, Meld u ons dan naar goedemorgennederland@karo.nl voor uw minuut, ranking the news. Gaan we nu terug naar Duitsland, naar Goch. En daar is Roy Herkens. Goedemiddag. Ja, goedemorgen. Een vrijstaande ruime woning, ligt aan een uh, hofje, 100 meter verderop een bosse uh, perceel. En we gaan uh, naar binnen. Bouwjaar 2005. Energiezuinig. Komen we hier in een uh, riante tuingerichte woonkamer. Wat kost dit huis? Uh, de vraagprijs is 229.500 euro. Is dat een beetje een gemiddelde prijs in Duitsland? Dat is voor een huis van uh, deze kwaliteit wel een, een redelijk scherpe prijs. Maar dit soort huizen vind je hier vrij veel. Wat zou dit huis nu gemiddeld in Nederland moeten kosten? Afhankelijk van, van waar het staat. Ik denk toch al snel een ton meer. In 2010 zijn bijna 90.000 uh, Nederlanders geëmigreerd. Ruim 10.000 emigranten naar Duitsland. Duitsland is voorlopig. Op de voet gevolgd door België. Makelaar Koert van der Zanden. Een kantoor in Nijmegen. Verbeek. Is er veel interesse voor woningen hier vlak over de grens? Ja, zeker. Van Nederlanders. Maar tegenwoordig ook van Duitsers. Dat is eigenlijk de, de, het laatste nieuwe. Dat we nu steeds meer huizen aan Duitsers verkopen. Nederlanders willen nog graag komen. Maar zitten vaak nog vast aan een huizen in Nederland. Dus we krijgen wel bezichtigingen met Nederlanders. Maar die hebben toch meer moeite om uh, een en ander voor elkaar te krijgen op dit moment. Ik denk dat het nog een half jaar duurt en dan gaat het weer een heel stuk sneller hier. Wat voor Nederlanders willen graag hier vlak over de grens wonen? Uh, dat, dat zijn allerlei soorten mensen, maar het zijn meestal stelletjes. Dus echtparen of, of uh, ongetrouwde stelletjes. Uh, die rust zoeken, ruimte, toch meer waar voor hun geld. Uh, dat kan zelfs zijn als mensen dan uit Rotterdam komen of Amsterdam, Utrecht. Dat gebeurt natuurlijk ook. Die komen hier aan de grensstreek wonen omdat Nijmegen vlakbij is. Dus je hebt toch een, een grote Nederlandse stad met alle voorzieningen in de buurt. Maar je hebt toch de rust van het platteland en veel meer huis voor je geld. Merkt u nu dat de interesse toeneemt of is het eigenlijk al jaren stabiel? De interesse is eigenlijk de afgelopen acht jaar redelijk stabiel. Het is steeds met pieken en dalen en mijn markt hier, eh, net over de grens in Duitsland, is he heel sterk afhankelijk van de markt in Nederland. En laten we even een klein stukje verder lopen in het huis. Komen we in een uh, ruime hal, gaan we een uh, wenteltrapje omhoog naar de eerste verdieping. En dan zie ik hier drie ruime slaapkamers, waarvan eentje heel groot is. Is het gemakkelijk om te emigreren? Ja, dat is doodsimpel. Dat is, je hebt een legitimatiebewijs nodig, een uitschrijvingsbewijs van de gemeente waar je vandaan komt. Je moet kunnen aantonen dat je een ziektekostenverzekering hebt en je moet aantonen dat je ergens gaat wonen. Dus met een huur- of koopcontract. Kun je dan ook gewoon een hypotheek in Nederland nemen en dan bijvoorbeeld ook de rente aftrekken? Ja, hypotheek in Nederland of in Duitsland kan allebei. Renteaftrek, zolang je je inkomen in Nederland genereert, kun je de rente aftrekken. Okay, dus je moet wel een baan hebben in, in, in Nederland? Ja, dat klopt. En je kunt ook niet, uh, als je werkloos raakt, dan heb je dus geen inkomen meer uit Nederland. Want dan krijg je de, uh, de zorg, uh, de, de uitkeringen krijg je uit Duitsland. Heb je dus geen Nederlands inkomen meer, dus geen Die De eerste verdieping gehad, gaan we naar uh, de zolder. Die kan nog wel wat werk uh, gebruiken, er ligt nog niet echt een uh, vloer in. Maar ja, hier kun je twee ruime slaapkamers van maken. Ja, dan zit ik dus uh, in een prachtig huis voor een mooi prijsje. Maar ja, wel in Duitsland. Ja, dat klopt. We zitten hier in een dorpje met uh, weinig voorzieningen. Je moet naar Kleef rijden voor boodschappen of naar Goch. Maar je zit wel vlak bij het bos. Dus als je een hond hebt, je loopt er zo uit. En uh, het is natuurlijk een prachtig huis. Het is een paar jaar oud. Is het ook wel zo dat mensen meer dan gemiddeld spijt krijgen... als ze de stap maken om hier vlak over de grens te gaan wonen? Meestal zijn de redenen, want het gebeurt geregeld dat ik huizen terugkrijg na een aantal jaren... Dat zijn dezelfde redenen als in Nederland om een huis te verkopen. Dat is scheiding, verandering van baan. He, de hele natuurlijke dingen. Nou, het is een prachtig huis. Toch ga ik maar weer eh, terug naar Nederland. Tjus. Nou. Ja, tot ziens. Zij Roy Hikkens. Straks is de Italiaanse dag van de vegetatieve mens... een provocatie over het begin van een discussie over euthanasie. Eerst nu het goede nieuws. Positief News Network. Als je gevoelens wilt uiten. gaat dit vaak met woorden slecht. Maar je wordt altijd begrepen. als je het met bloemen zei. De Valentijnsdrukte is weer losgebarsten. Het is uh, hartstikke druk. Theo Aanhane, commercieel directeur voor Holland. Het is een uh, jaarlijks hoogtepunt. En, uh... Het verloop is, uh, van de drukte is elk jaar weer anders. Dat hangt ook af van uh, uh, bijvoorbeeld een carnavalsweekend... wat precies in die periode valt, of, uh, of, of het, weer. Uh, maar het weer. Het weer? Ja, het weer, ja. Sommige Valentijnsperiodes uh, de afgelopen jaren... Uh, was er veel sneeuw of, uh, of strenge vorst. Uh, dat heeft zijn, uh, zijn effect op de drukte. En kopen mensen dan meer bloemen of juist minder als het zo koud is? Nou nee, over het algemeen minder, want mensen moeten toch uh, de deur uit om, uh, om bloemen te kopen. Uh, dat boort nou helemaal niet tot eerste levensbehoefte, dus dan, uh, dan schiet het, uh, het bloemetje er nog wel eens bij in. Ja, maar dat heb je toch over voor je geliefde? Ja, dat, uh, dat vind ik ook, en ik vind natuurlijk dat iedereen zich niet aan moet stellen, maar ja. Nou zag ik ook dat het aantal kamerplanten stijgt rondom ja, Valentijnsdag. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat, dat vind ik eh, nou kansen. helemaal niet romantisch een kamerplant. Nee, ja. Nou, misschien als de liefde er wat minder afspat en, uh, en, je, en je toch uh, je genegenheid wilt, uh, wilt tonen, zeg maar, is, is, een, is een leuk uh, plantarrangement of, uh, of, een, of een bloeiende plant ook een heel populair cadeau. Goedemor, als Hotel de Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, <laughs> voor, voor de derde keer op rij. Voor de derde keer op rij, ja. Is het dan <laughs> nog wel bijzonder? Natuurlijk, het blijft bijzonder. Tuurlijk, tuurlijk. Ja hoor, ja, zeker. Ja, dat is toch iets waar je het hele jaar voor beter bent, hè? Positive News Network. Wie zou beter leven voor je middag? Ik ben op zoek naar een middel dat mijn prestaties kan verbeteren. Ja. Je gaat er harder van fietsen. Ja. Er komt meer zuurstof in je bloed. Maar ja, dat, dat is altijd maar tijdelijk hè. Ja, is dat zo? Ja, een paar weken en dan heb dat weer weg hè. Is het uh, eigenlijk legaal? Ja, dat is een vraag waar je zelf kunt op hè? Ben ik eigenlijk de eerste die je naar nou informeert? Nee, nee, nee. Het is. Uh, allee, bij ons is het wel enorm uh, geboomd. Hè? Allee, dus wij hebben. Dus legenschappen? Of dat een legenschappen. Nee, ik heb nooit zonder gezeten. Kent u Ricardo Rico? Nee, dat ken ik niet. Dat is een wielrenner. Hoe denkt u? Een wielrenner. Ja, ja, maar ja. Belgen, die fietsen Nederlanders er al jaren uit. Dus u begrijpt, nu ja. dat geheime wapen hebben weten te achterhalen... dat ook Nederland daar zijn voordeel mee wil doen. <lacht> Wat zegt u? Uh, er zit over gewaaktjes naar Nederland. En die steken, dat is teken de, dat de vraag naar Bietersap uh, ja, bevorderd is. Hè? Het brengen van het Goede Nieuws vandaag was Marielle Beers. Jackson. Het is 7 minuten voor 10. We gaan naar Italië. Want eh, dat land heeft deze week de eerste dag van de vegetatieve mens in het leven geroepen. Voor wie het niet weet zijn mensen eh, die met kunstmatige voeding in leven worden gehouden. Vaak jarenlang. Eh, wie zich daartegen verzet omdat het inhumaan zou zijn... heeft in het katholieke Italië al heel snel een probleem. Hedwig Zedek, goedemorgen. goedemorgen. Die eerste dag van de vegetatieve mens is geen toeval dat hij uitgerekend vandaag is. Waarom niet? Nee, nee, het was gisteren en het is twee jaar geleden dat Eluana Englaro stierf op 9 februari. En dat was het voorbeeld van de vegetatieve mens in Italië. Want ze had 17 jaar lang in die staat gelegen en haar ouders hadden na een jarenlange juridische strijd... uiteindelijk van de rechter toestemming gekregen voor het stopzetten van de kunstmatige voeding. Nou, dat heeft toen, twee jaar geleden, heftig debat opgeleverd natuurlijk... En uh, de regering die daar tegen was, die ook geprobeerd heeft met wetten en zo dat nog tegen te houden... Uh, die hebben toen besloten om op haar sterfdag dus um, ja, dat die dag uit te roepen tot de dag van de vegetatieve mens... om ja. de waarde van het leven, al is het nog zo broos, te benadrukken. En wat gebeurt er dan op zo'n dag? Nou, dan zijn er zijn allerlei debatten geweest en wetenschappelijke uh, conventies natuurlijk. Dat is het een beetje. Terwijl eigenlijk de vader van uh, Eluano Claro had gezegd... Uh, ja, ik vind het een beetje een provocatie... want uh, wat mij betreft zal dit een dag van stilte zijn... en moeten we eigenlijk vooral alleen maar herdenken. Ja, en is dit nou een dag uh, met als achterliggende gedachte... om uh, iedere vorm van euthanasie in Italië uit te bannen definitief? Want het gebeurt daar wel stiekem, heb ik al begrepen. Ja, uh, nou... Ja, er is inderdaad met die, met die conventies en met die wetenschappelijke congressen die er zijn... wordt wel benadrukt, uh, het is natuurlijk vanuit het idee van de regering... om de waarde van het leven te benaderen. wordt benadrukt van uh, hoe moeten we die zorg beter maken. Uh, het gaat erom dat de kwaliteit van het leven zeker nog aanwezig is... ook al is het nog zo uh, broos, he, daar gaat het om. Dus het gaat meer over hoe gaan we die zorg nog beter maken voor dit soort mensen. Dus dat is eigenlijk de insteek. hoor. Ja. Van, uh, ja. Ja, maar goed, leg maar dan eens één ding uit, want Berlusconi heeft aangegeven juist uh, wetgeving uh, voor te bereiden die euthanasie hem een stuk makkelijker maakt. En dan komt diezelfde regering onder zijn leiding dus aan met een dag voor de vegetatieve mens. Ja, nee, hij ging niet de euthanasie makkelijker maken. Nee, nee, sterker nog, hij ging het... Uh, dit soort zaken zou hij in de toekomst voorkomen. Uh, op het moment dat zij uh, stierf, beloofde hij binnen twee weken met een goede wet te komen die dit soort praktijken verboden zou maken. Daar zitten we nog steeds op te wachten. Maar het komt er wel bijna aan. Uh, eind februari is er weer een debat in het parlement. Maar het voorstel van zijn regering is precies het tegenovergestelde, namelijk dat kunstmatige voeding verplicht moet worden toegediend. Um, het wordt gezien als een uh, medische behandeling, dus uh, je kunt dat alleen maar weigeren als je bijvoorbeeld echt bij de notaris uh, een testament gaat uh, opstellen waarin je stelt dat mocht je wils worden natuurlijk, dat je die behandeling wil weigeren. Maar als je dat niet hebt, dan, eh, dan wordt het verplicht volgens dit wetvoorstel. Ja, en wat heeft de Dag van de Vegetatieve Mensen ons opgeleverd? Nou, in ieder geval dat de vader van uh, Eluano Englado een paar dagen daarvoor heeft gezegd... dat hij niet wacht op de wetgeving, dat hij er geen vertrouwen meer in heeft. Dat hij in ieder geval bij de notaris zijn eigen biologisch testament heeft samengesteld. Zo noemen ze dat hier dan. Dus hij zegt, ik wil zo niet uh, sterven. Mijn lange strijd heeft uh, niet opgeleverd wat ik wilde. Ik wilde een menswaardige dood en niet een illegaal uh, stiekem een dood. Maar uh, we zijn nog geen stap verder. Het Wierseedijk vanuit Rome. Ik dank je wel straks. Dames en heren, Nederland schendt internationale verdragen over natuurbeheer. En dat maakt onze buren tot aan Zwitserland aan toe boos. En hoe kan het dat de gemeenteraad keer op keer voor Mega stemt... terwijl diezelfde raad op de hoogte is van de slechte leefbaarheid in de buurt? Dat en meer in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van 10 uur, gelezen vandaag door Lieselot Thomassen. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo.